De Verenigde Staten zullen vrijdag in Washington de Russische ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken ontvangen, ondanks de oneenigheid over klokkenluider Edward Snowden. VS is woedend over het Russische besluit om Snowden een visum te geven. Het Witte Huis liet gisteren weten dat de president Obama er nog eens over na wil denken of hij volgende maand wel president Poetin wil ontmoeten. Obama gaat volgende maand naar een bijeenkomst van de G20 in Sint-Petersburg, maar de top met Poetin in Moskou die daarop zou volgen staat op losse schroeven.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 In het zuidoosten van Oekraïne zijn door een ammoniaklek in een chemische fabriek vijf mensen omgekomen. Ongeveer twintig anderen raakten gewond. Het lek ontstond door een scheur in een leiding waar ammoniak doorheen stroomde. In de Oekraïnse fabriek wordt onder meer kunstmest gemaakt. De leiding was binnen een half uur hersteld. Volgens de autoriteit is er geen gevaar geweest voor omwonenden. Er is een onderzoek gestart om te kijken of de veiligheidsvoorschriften voldoende zijn opgevolgd krijgt u nog het weer. In het oosten kan een bui vallen. Morgen veel bewolking, mogelijk flink wat regen, voornamelijk in het oosten. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Op hollandtour.nl kijk je alvast rond bij dat populaire restaurant... en die bruisende kroeg. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE.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 NOS, NOS, Radio 1. Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond en ook vandaag gaat het weer over de Duitse doping. Nadat gisteren bekend werd dat de West-Duitse sporters... vroeger systematisch doping kregen toegediend... dreunt dat vandaag nog wel even door. Tim de Wit zet straks alles op een rijtje. En Rana Mie Jojo is weer terug van de WK in Barcelona. Uitrust is er niet bij. Morgen staat de World Cup in Eindhoven alweer op het programma. Het succes van afgelopen zondag smaakt meteen naar meer. Ja, nu komt dit erachteraan en ik ben in vorm... en uh, iedereen gaat heel hard zwemmen, dus... Uh... Ja, een soort uh, toetje naar, naar de hoofdmaaltijd. PSV moet morgen de play-offs van de Champions League zien te bereiken. Dat doen de Eindhovenaren in de return tegen Zulte Waregem. De Belgische ploeg is uh, het seizoen slecht gestart. Het is onrustig ook daar. Een uh, ongelukkig moment zo aan het begin van het seizoen. Maar dat vindt coach Frankie Durie juist niet. Ik heb liever dit moment waar we, waar we allemaal aan het werken zijn om onze glimlach terug te vlinden in het plezier, dan bijvoorbeeld dat je na 15 matchen of na 10 matchen op de 15e plaats staat. En de hockeyploegen beginnen over anderhalve week aan het Europese kampioenschap voor Paul van As. Een nieuwe kans om een prijs te winnen, want die heeft de bondscoach van die mannen nog steeds niet. Daar heb je gelijk in. Dus uh, als, ik, als we die finale nu heel eerlijk spelen en we zouden winnen... dan vind ik dat helemaal niet erg. En verder gaat het in Langs de Lijn vanavond ook nog over atletiek... en over een Engelse voetbalclub die aan de rond van de afgrond staat. Er moet zo snel mogelijk een antidopingwet komen in Duitsland. Dat is een vervolgconclusie op het systematisch dopinggebruik in West-Duitsland. Die conclusie komt van de Duitse Atletiekbond... en het ministerie van Justitie in Beieren... Correspondent Tim de Wit, goedenavond. Wat zijn de belangrijkste onderdelen in zo'n antidopingwet? Nou, het belangrijkste is vooral dat de verjaringstermijn moet worden opgerekt. Die is nu in Duitsland acht jaar voor dopinggevallen, gevallen... maar de Atletiekbond zei vanmiddag dat moet minimaal twintig jaar worden... of nog wel veel langer. Want op dit moment komen sporters en functionarissen die, die dus in de jaren vijftig, zestig en zeventig... Uh, met dit dopingprogramma bezig waren in West-Duitsland... de hoofdwaarschijnlijk allemaal mee weg. En dat moet dus veranderen ten eerste. Nou, ten tweede moet deze wet er bijvoorbeeld ook voor gaan zorgen... dat mensen die in het verleden bij doping betrokken waren... in de toekomst niet meer in de sport kunnen werken... als trainer of bijvoorbeeld als sportbestuurder. En verder eh, las ik vandaag ook uitspraken van een aantal doping-experts... die vinden dat sportartsen die achter dit systematische dopingprogramma zaten... dat die berecht moeten worden. Hm. Dat gebeurde namelijk ook met sportartsen die in de DDR de doping toedienden. Dus waarom eh, niet met hun West-Duitse collega's? Kortom, ja, de roep om verandering is erg groot... na al die dopingonthullingen eh, van de laatste dagen. Het enige nadeel is wel... Stel dat er een nieuwe doping, antidopingwet moet ik zeggen, komt... dan kun je die niet met terugwerkende kracht nog laten gelden... voor alles wat er gebeurd is. Dus dan gaat alles pas vanaf de invoering van zo'n wet uh, tellen. Ja, dus de mensen die in dat rapport staan, die komen er dan mee weg. Daar komt het eigenlijk uh, op neer. Um, ja, en, en, uh, gisteren ook al heel veel reacties uit de politiek. Uh, vandaag dus ook die reactie van uh, de minister van uh, Justitie in Beieren. Hoe gaat nu een dag daarna de Duitse politiek hiermee om? Ja, je merkt dat die politiek erbovenop zit hier in Duitsland. Dat zal aan de ene kant ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat het verkiezingstijd is nu. Verkiezingen zijn er in september, dus politici willen zich graag laten horen, zich graag profileren. Maar aan de andere kant zegt de politiek wel heel duidelijk, de sport kan dit niet alleen oplossen. De straffen die de sport kan opleggen voor dopinggebruik zijn gewoon ontoereikend. En dus moeten we het als politiek samen met de sport doen, hoor je van veel partijen. Want dan pas kunnen we echt iets veranderen. Ja, nou, We hadden het net over die antidopingwet. Uh, het meest opvallende daarin is natuurlijk dat er dus blijkbaar geen antidopingwet is. Uh, zijn er nou geluiden behalve van de atletiekbond ook van de andere sportbonden... die zeggen van ja, die kant moeten we inderdaad op? Nou ja, de, de atletiekbond is nu de eerste die zich uh, hier meteen over heeft geuit. Uh, je zou denken de rest volgt vanzelf wel... Al moet ik wel zeggen, de DFB, de Duitse, de Duitse voetbalbond, die hebben in een eerder stadium al eens gezegd tegen zo'n antidopingwet te zijn. Omdat ze vinden dat de sport hier toch over moet beslissen en niet... De rechter, daar is men uh, in de sportwereld dus blijkbaar toch ook wel bang voor. Mm. Maar goed, op dit moment uh, hebben bij lange na niet alle bonden gereageerd. En ik ben wel benieuwd hoor, dat zal de komende dagen echt wel gebeuren. Of die, of die zich allemaal als één man scharen achter dit plan. Uh, daar moet natuurlijk nog over overlegd worden. Of dat je toch wel uh, verschillende signalen gaat horen. Maar dat, dat weten we nu nog niet. Nee, moeten we afwachten. Uh, het Duitse Olympisch Comité, wat voor rol speelt dat? Nou ja, die hebben gisteren aangekondigd dat er een onafhankelijke commissie moet komen... die naar dit rapport moet gaan kijken. Uh, er is zelfs een voormalig rechter van het Constitutionele Hof uh, van Duitsland bij betrokken. Nou, veel onafhankelijker uh, krijgen ze hier niet uh, in Duitsland. Uh, en die commissie moet dan maar eens met een aantal aanbevelingen komen. Hoe moet je nou met dit soort heftige conclusies omgaan. Uh, er zit alleen wel een maar aan dit verhaal, vind ik. En dat is namelijk uh, degene die het bekend maakte, die hele commissie. Dat is Thomas Bach. Hij is president van het Duitse Olympisch Comité. Uh, hij kwam uh, gisteravond met het voorstel voor zo'n commissie. Maar Bach kennen we in Duitsland als iemand die in het verleden bijvoorbeeld bepaald geen voorvechter was van een strenger antidopingbeleid of antidopingwetten. En daarnaast, dat is misschien nog wel, op, uh, nog wel opvallender, is dat hij zelf uh, sporter is geweest op hoog niveau in de jaren 70. Hè, periode waar het dus om gaat. Sterker nog, hij won een gouden medaille bij het schermen in 1976 bij de Olympische Spelen. Die waren toen in Montreal, in Canada. Uh, en, ja, en dat is nou net een van die Olympische Spelen... die uitvoerig in dit onderzoek besproken zijn. Daar zou zelfs bijna de gehele Duitse equipe-doping hebben gebruikt. Nou, Thomas Bach zei gisteren in een reactie bij de ZDF... dat hij er toen niets van heeft gemerkt. En, uh, schon uh, als Athlet, ik war ja selbst uh, Mitglied der Olympiamannschaft 1976, maar uh, war für uns in Fechterkreisen uh, uh, das uh, Thema Doping uh, kein Thema. Wir haben uh, dann uh, hinterher aus Zeitungen und uh, aus uh, vielen anderen Quellen dann natürlich immer Einzelstücke erfahren. Ja, uh, Bach zegt dus dat hij ja, als Sporter helemaal niks van heeft gemerkt. Van die dopingcultuur. is dat een verrassend antwoord? Dat, ja, dat vind ik wel, zeker als je naar andere sporters uh, luistert. Want uh, ja, Neem bijvoorbeeld versprinsen Heidi Schuler, die uh, atlete uit de jaren 70, Die zei, nou, dopinggebruik in, in de jaren 70 was algemeen bekend onder West-Duitse atleten. Onmogelijk dat Thomas Bach dat uitgerekend niet wist. En iemand anders, uh, voormalig 800 meter loper Willy Wulbeck. Uh, die zei ook gisteravond bij de ZTF over die spelen van 76 dat hem uh, doping was aangeboden. Mir ist wohl 1976 auch die sogenannte Kolbespritze äh, angeboten worden. Ähm een vitaminecocktail, ik weet niet meer wat alles erin was. Sporen, elementen, en had ze niet gezien. Heb het maar niet gemaakt, ook na grukspraak met mijn bundestrainer niet. Ja, Willy Buurbeck, die, die heeft het dus over die vitaminecocktail. Uh, ook waar we het gisteren over hadden, hè, die, die kolbespuit... Uh, met van alles en nog wat, waar hij dus niet van weet wat er eigenlijk in zat. Um, als je dit soort verhalen hoort, hè, je had het net ook al over, over iemand anders... over die, wat was het, de geloof ik, die, uh, die dat uh, soort verhalen vertelde... dat iedereen het eigenlijk wist, dan is die Bach toch totaal ongeloofwaardig geworden... Ja, ja, en dat brengt hem ook wel in een lastige positie. Kijk, Je merkt een beetje aan hem dat hij nu heel erg bezig is met damage control. En waarom? Eh, er zijn in september, over eh, een kleine vier en een half week, zijn er verkiezingen voor de nieuwe IOC-president. De opvolger van Jacques Rogge. En Bach is op dit moment vicepresident van het IOC. En hij wil dolgraag de opvolger worden. En ja, hij maakt ook de meeste kans. Eh, tenminste, daar, dat is nu de verwachting. En ja, als iemand dus niet zit te wachten op zo'n schandaal, dan is het Thomas Bach wel. Dus wat je merkt is dat hij dus eerst meteen roept dat er zo'n commissie moet komen, hè, die naar dit rapport moet gaan kijken. Dat is op zich al raar, want Bach moet toch echt wel geweten hebben dat dit rapport er al tijden lag. En uh, ja, ook denk ik wel wat erin stond. En daarnaast dus ook nog ontkennen dat hij niets van doping heeft gemerkt in zijn sportieve carrière. Nou, ik, het is op zijn minst uh, twijfelachtig te noemen. Dus hm. Bach had nog wel een paar lastige weken tegemoet naar dat uh, IOC-congres uh, in Argentinië. Ja, je kan ook uh, zeggen dat misschien wel in zijn voordeel uh, spreekt, <laughs> maar dit is een hele cynische. Zeg, een klein deel van het rapport is nu bekend. We hadden het gisteren ook al over dat uh, te zeiden van ja ik geloof dat er 111 pagina's nu van de 800 bekend zijn geworden en in die andere uh, ruim 700 uh, of, of bijna 700 staan ook namen. Wanneer verwacht je dat die uh, naar buiten komen? Ja, dat, dat is toch wel lastig om te zeggen op een of andere manier. Je zegt het inderdaad al, eh, nou ja, om precies te zijn ging het om 117 pagina's gisteren. Dus een heel groot pakket van die, eh, van die 800 in totaal weten we nog niks van. Eh, nou ja, De druk om het openbaar te maken op met name het eh, Instituut voor Sportwetenschap... Hè, dat is dus de opdrachtgever van dit hele eh, onderzoek geweest. En uit het onderzoek bleek dus, eh, zoals we het gisteren ook... waar we het gisteren al over hadden, dat zij de hoofdschuldigen zijn. Dat zij dus opdracht gaven tot al die doping, gefinancierd vanuit de politiek. Dus nou ja, zij hebben al de hele tijd... Uh, zoveel mogelijk de, het openbaar maken van dit rapport vertraagt. Nou ja, uh, de Atletiekbond, daar hadden we het net over, die persconferentie... die zeiden vanmiddag, we moeten gewoon man in paard noemen. Pas dan kunnen we ook ja. verder in de sportwereld in Duitsland. Nou ja, volgens verschillen, verschillende Duitse media gaat het op korte termijn ook gebeuren. Uh, hè, het, het openbaar maken van die namen, maar wanneer precies... Ja, dat is nog echt onduidelijk. Ja, nou, we gaan het afwachten. Dankjewel, Tim De Witt vanuit uh, Duitsland. Het is uh, 12 minuten over 10. uur luistert naar NOS Langs de Lijn. Zometeen aandacht voor het zwemmen. De World Cup met Ranomi Miklomi Jojo. En de EK hockeyselecties zijn bekend. Daar gaan we ook aandacht aan besteden. Eerst Prince and I Will Die For You. I'm not I would die for you van Prince and the Revolution. Kwart over tien, Radio 1. Zometeen het hockey, eerst naar het zwemmen. Want uh, ja, de wereldkampioenschappen die liggen nog maar net twee dagen achter ons. Morgen begint, uh, of ligt een groot gedeelte van de wereldtop alweer in het water in Eindhoven. En daar wordt uh, de eerste van acht World Cups gezwommen. En die zit dus uh, kort op uh, de wereldkampioenschappen... onder de, de deelnemers, wereldkampioenen, Renomi kromovi Bij binnenkomst zag ze een levensgrote afbeelding... van zichzelf in de zwemhal hangen. Ja, het is wel verschrikkelijk als je jezelf zo groot ziet hangen. Maar inderdaad, uh, normaal gesproken na, na een WK... of Olympische Spelen hebben we vakantie... en nu is het gelijk door, uh, door voor de World Cup. En uh, ja, dat is anders, maar het is wel heel leuk. Ja, is het, is het niet raar? Want ja, inderdaad heb je niet even tijd nodig. Nee, nee, ik heb me daar echt op ingesteld. En uh, ik voel me heel fit en uh, in plaats van de eindfeest na de laatste race ben ik heel lang gaan uitzwemmen. En uh, ja, gisteren teruggekomen en uh, vanochtend lekker getraind. En ik uh, ben nu alweer klaar voor morgen om uh, morgen hard te zwemmen. Ja, nu is het vreemde dat je daar uh, op de lange baan zwemt en hier is het ineens weer korte baan. Klopt, ja, ja. Toen ik hier uh, vanochtend binnenliep, zag het er ook heel kort uit. Het lijkt haast korter dan 25 meter. Maar het is wel fijn als je erin duikt, dat uh, ja, je bent zo aan de overkant Dus het voelt echt alsof je super snel zwemt. Maar is het, is het niet een hele grote omschakeling, zo snel in één keer? Nee, eigenlijk valt dat wel mee. Um, tegenwoordig zwem ik eigenlijk alleen maar in lange baan. Trainen we trainen weer op de lange baan. Maar um, ja, van lange baan naar korte baan is eigenlijk, uh, gaat het in ieder geval bij mij heel soepel uh, qua overgang. En waar mik je dan op zo'n weekend? Want je komt van een WK, dus jullie zijn allemaal in topvorm. Mogen we je wereldrecords verwachten? Ja, ik, nou voor mezelf weet ik, zou ik niet eens weten wat de wereldrecords zijn op de 50 en de 100 vrije. Maar ik denk dat er wel heel hard wordt gezonde Mensen zijn in vorm en er zijn echt hele goede zwemmers hier. Mensen die goud hebben gehaald de afgelopen week. Dus um, ja, we zullen zien. Ik verwacht wel wat moois. Waar moet ik dit toernooi nu plaatsen? Hoe, hoe belangrijk is het bijvoorbeeld voor jou? Um, voor mij, ik zie het als een soort toetje. Uh, de WK is natuurlijk, was natuurlijk het allerbelangrijkste dit seizoen. En uh, ja, nu komt dit erachteraan en ik ben in vorm en uh, iedereen gaat heel hard zwemmen. Dus uh, ja, een soort uh, toetje na, na de hoofdmaaltijd. Maar telt die World Cup ook voor jou? Doe je alle acht wedstrijden mee? Ik uh, zwem voor het eerst bijna alle wedstrijden. Alleen in Moskou doe ik niet, maar de overige zeven zwem ik wel. En uh, ja, dus het is wel een redelijk vol programma komend seizoen. Maar uh, ja, ik kijk er wel echt naar uit. Is nu uh, jouw voorbereiding op de volgende Olympische Spelen alweer een volle gang? Of, uh, want je, je hebt natuurlijk even wat iets rustiger, tussen aanhalingstekens, rustiger aangedaan. Heb je nu het gevoel van het is nu allemaal echt weer begonnen? Zeker weten. Ja, eigenlijk uh, vanaf het moment dat ik weer fulltime ben begonnen met, uh, met trainen... was die voorbereiding in gang gezet. Alleen uh, ja, het, het na-Olympische jaar heb ik afgesloten. En dat voelde toch een beetje als een, als een jaar van wat, wat relaxter... wat andere keuzes maken, tijd maken voor vrienden, familie, sponsoren... En, um, ja, nu, dit jaar, zal toch wel echt weer wat strakker, eh, strakkere keuzes gedaan moeten worden qua feestjes, eh, voeding. Uh, ja, mensen die van alle kanten wat van je willen. Uh, ja, het zwemmen gaat nu echt voor. Ja, dat WK heeft het misschien ook weer extra getriggerd? Zeker weten, ja. Dat, uh, dat is toch wel de bevestiging dat het gewoon heel goed gaat. En dat geeft wel echt uh, heel veel motivatie voor de komende jaren. Nu zag ik een tweetje van jou voorbij komen vandaag. Ik hoop dat hier veel publiek zit dit weekend. Wat denk je? Ik hoop dat het vol zit en uh, ik hoop natuurlijk dat het gewoon heel erg oranje kleurt. Um, ja, er zijn al in het verleden uh, EK, EK Kortebaan geweest, elk jaar is er een zwemcup, Maar een toernooi zoals dit, dat is eigenlijk nooit geweest met zulke goede toppers. Dus ja, als er mensen zijn die willen komen kijken, is dit wel echt het toernooi om, uh, om te komen kijken. En als het oranje zit en uh, vol met Nederlanders die zitten te juichen, dan is het wel heel gaaf om als zwemmer daar op het startblok te staan en uh, voor je eigen land te zwemmen. Als je even daar kijkt, er staan allerlei kinderen klaar. Die willen met jou op de foto. Dus uh, ik zal je niet langer lastigvallen. Is goed, dan gaan we even van de weg Antwerpen. Ja, Ranoma, je kromme weer jojo tegen Maarten Tippen. De Nederlandse hockeyploegen die spelen over twee weken op het Europese kampioenschap. Dat toernooi wordt gehouden in het Belgische Boom. Dat is een klein plaatsje onder de rook van Antwerpen. Vandaag uh, werden de selecties bekendgemaakt. Twee jaar geleden verloor Paul van Arsten, de bondscoach van de mannenploeg... met Oranje in het Duitse München -Gladbach, de Duitse München-Gladbach... de EK-finale van het Gasland. En van Arsten is daarom gebrand op revanche. Uh, nou, als je zegt van, uh, wij willen nu in ieder geval in de finale komen en dan ook uh, de finale winnen. Tim, dan heb je gelijk. Alhoewel, maar je kan natuurlijk nooit uh, dingen uh, op die manier uh, benaderen. Uh, ik denk dat we een sterke groep hebben. Wel ja, een andere groep dan Olympische Spelen, omdat uh, nou, door blessures en uh, mensen die gestopt zijn. Dus dat is weer even afwachten. Uh, maar uh, ik denk als wij het beste weer uit deze groep uh, halen met elkaar, dan... Uh, dan kunnen we een eind komen. En, uh, ja, het is absoluut een titeltoernooi en we nemen het uh, ja, daarom zeker serieus. En, uh, ja, de doelstelling is natuurlijk wel om, uh, om, uh, om uh, niet eerst maar even die finale halen, want dat wordt ook wel moeilijk. Uh, maar, en dan als we er staan, dan, uh, dan uiteraard willen we hem ook winnen. Ook. Als je even naar de voorbereiding kijkt uh, de, uh, tot, tot dit uh, EK. Jullie hebben heel veel wedstrijden gespeeld, hè? Ja, niet meer dan normaal hoor. Niet meer de hamburg Masters. En nu nee, komen we net uit Engeland, waar we drie keer tegen de Engelsen hebben gespeeld. En nog wat. Dus ja, eh, om weer wat ritme te bouwen. Eh, het is toch, toch een ander, eh, het is anders dan clubhockey. Club eh, dat is wel duidelijk. Bewegingsritme is hoger. Je moet weer aan elkaar winnen. Dus alleen maar tra trainen doe je om, om het fitheidsniveau en alles te verhogen. Maar dit is ook fijn om elkaar weer beter te leren voelen in het veld. En ik ben blij met het aantal wedstrijden die we hebben gespeeld. Als je even naar je selectie kijkt, je zei al, je mist twee belangrijke spelers. Hè? Sander de Wijn en Bottevoogd door Blessures. Hoe heb je dat opgevangen? Um, ja, ik weet het niet, niet zo dat ik ze per, maar ik heb achterin, daarom heb ik achterin uh, Tim Tim Jannisk is er ook weer bij. Uh, die, die ook echt, echt veel gaat spelen dit toernooi. Uh, op het middenveld uh, heb ik Baart uh, zal Baart veel spelen. Va Va Verga gaat waarschijnlijk ook veel meer middenveld spelen. Uh, Sevi zal, zal ook veel middenveld spelen. Dus uh, op, op, het wisselt allemaal. Zo Sowieso is het altijd doelstelling dat mensen meerdere posities moeten kunnen spelen. Dat is een van de selectiecriteria. Dus dat vangen we, vangen we, op die manier vangen we dat op. Als je even naar de poolindeling kijkt. Uh, jullie pool zeg maar, met uh, Ierland, uh, Polen en uh, Engeland. Uh, hoe schat je dat in? Ja, uh, Engeland best sterk. Sterker dan we allemaal denken. Uh, dat hebben we nu ook meegemaakt in, in Engeland. Dus zeker niet onderschatten. Uh, die die Ieren uh, die, die hebben natuurlijk ook een, een goede, goede sportmentaliteit. Dus dat, uh, daar ga je ook niet zomaar overheen. Maar, uh, maar verder moet ik eerlijk zeggen... Polen, uh, dat zou moeten lukken. Uh, verder denk ik wel dat, uh, dat onze pool wat minder uh, sterker is dan die andere pool. Want daar heb je toch drie. Uh, drie hè? Uh, Duitsland, België en, uh, en Spanje. Die knokken voor twee plekken. Dus uh, daar is het gevecht misschien iets groter dan onze poel. Vooral van België, uh, de, daar verwacht ik veel van. Uh, jij ook? Nou ja... Ze spelen thuis, hè? Ja, ze, spe ze spelen thuis en uh, uh, natuurlijk zit daar een andere vibe dan uh, bij. Uh, Laten we niet vergeten, ze deden het al goed op te spelen. Ze zijn er vijfde geworden, dus ze horen bij de top vijf van de wereld. Dus wat dat betreft uh, zouden ze het zou niet meer staan dat zij de halve finale of zelfs de finale uh, zouden spelen. Hoor. Dus de, uh, en hoe ze daarmee omgaan, dat, dat moeten zij doen. Uh. Maar het is wel leuk. Uh, van de top 5 van de Olympische Spelen zijn er vier op het uh, op de EK. Dus het is een sterk toernooi. Tot slot, uh, Paul. Uh, ja, het is een titel toernooi. je zei het al. Uh, een titel ontbreekt nog een beetje op jouw erenlijst. Die heel mooi is trouwens met allemaal tweede en derde plaatsen. Maar zo'n eerste plaats zou ook wel mooi zijn, hè? Uh, daar heb je gelijk in, Tim. Uh, uh, daar heb je gelijk in. <laughs> dus uh, als, ik, als we die finale nu heel eerlijk spelen en we zouden winnen, dan vind ik dat helemaal niet erg. Ja, dat was de bondscoach Paul van As van de Nederlandse hockeymannen... in gesprek met uh, Tim Steens. Zometeen gaan we naar het voetbal, gaan we schakelen met uh, België... en gewoon vooruitkijken naar uh, Champions League kraker van morgenavond van uh, PSV. Hier is mayor Hawthorne. With candy apples and sweet caramel You know I won't say a word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 of het nou een uh, genetisch gemanipuleerde Bob Seger of een Donald Fagan was. En we kwamen er eigenlijk tot de conclusie dat het wel heel erg op uh, Donald Fagan leek. Maar hij was het dus niet. We gaan naar de PSV tegen Zulter vanmorgenavond. Zometeen uh, horen we hoe het in België is. Eerst maar even kijken naar PSV. Vorige week veel indruk gemaakt in die eerste ontmoeting met uh, zulte waregem Op eigen veld won het jongste PSV ooit met 2-0... waar het misschien wel 4 of 5-0 had moeten zijn. Maar het leverde de formatie van Philip Cocu uh, wel veel waardering op. Uh, maar de coach weet dat hij nog een lange weg te gaan heeft met zijn ploeg. Ja, het is natuurlijk altijd prettig uh, als je positieve reacties krijgt... Uh, voor, voor iedereen, voor de hele club, voor de spelers... Uh. Alleen wij weten wel waar we aan begonnen zijn. En, uh, we gaan niet na één of twee wedstrijden nou, uh, ons ineens anders voordoen of anders gedragen. Uh, het is een bewuste keu keuze geweest uh, welke richting we hebben gekozen nu als club zijn, ook wel opleiden Dat op wordt heel breed gedragen en dat is niet na twee wedstrijden nu in één keer uh, we zitten nog steeds volop in het proces met het eigen team en binnen de club. Ja, morgenavond staat de return op het programma... in het Constant van der Stokstadion in Brussel. Uh, de wedstrijd wordt gevolgd door Bas Tichler. Die hebben we aan de lijn. Dag Bas, goedenavond. Goedenavond. Vorige week de jongste basisopstelling uh, uit de geschiedenis van PSV. Vier dagen later werd het record vervolgens uh, gebroken tegen ADO Den Haag. Kan het nog jonger? Jawel, dat zou kunnen, maar dan zou Cocu moeten beginnen met Locadia in de spits bijvoorbeeld en niet met Mataf. dat scheelt weer een paar jaartjes. Mm -hmm. um, ik denk als hij dat zou doen, dat ook wel ongeveer ophoudt, want dan is de rechter echt wel uit, dan kun je echt niet meer veel jonger. Ja. Um, maar ik denk niet dat hij dat doet overigens. Nee, zo belangrijk is het ook weer niet natuurlijk, maar het is een wel een nee. leuk feitje. Um, hoe denk je dat uh, Cocu het gaat aanpakken? Ik denk dat hij uh, niet zo heel veel gaat veranderen. Want hij heeft natuurlijk nu wel gezien... Uh, misschien was hij zelf ook wel verrast en misschien wel wat minder dan wij... maar hij heeft wel gezien dat het allemaal wel heel goed oogde. Uh, waarom zou je dan veel veranderen? Zeker met zo'n jong elftal. Uh, laat het dan maar staan, geef het dan maar de kans. Uh, geef ze dan ook maar het vertrouwen dat ze het inderdaad kunnen. Dus ik vermoed niet dat hij heel veel gaat veranderen... omdat hij daarmee toch weer dingen door elkaar gaat halen... En, en nogmaals, met heel veel jonge spelers in je elftal lijkt het mij sowieso onverstandig om je, laat ik zeggen, helemaal te gaan aanpassen op je tegenstander. Los van het feit dat ik denk dat dat volstrekt onnodig is, want zo goed waren ze niet. Mm -hmm. Maar ik zou het ook niet doen. Doe maar gewoon, speel maar gewoon lekker je eigen spelletje. We hebben gezien dat dat goed genoeg was. Ja, maar zottewaardige moet toch iets forceren. Dus ik kan me voorstellen dat hij alles of niets gaat spelen. Ja, maar kijk, het gemiddelde voetbalploeg van, van tegenwoordig speelt nooit meer alles of niet vanaf het begin. Tenzij ze met 5 of 6-0 achter zijn gekomen. Want ook die Belgen zullen... Uh, het is niet gek, dat doen wij wel eens in mopjes alsof ze dat wel zijn. Maar ja. <laughs> um, die, die snappen ook wel dat als je, noem het maar, na 75 minuten pas op 1-0 komt... of na 80 minuten, dan heb je nog 10, 15 minuten om volle bak te kijken... of je nog een tweede kan maken. Ja. Als je vanaf de eerste minuut naar voren loopt... dan weet je zeker dat het binnen kwartier 0-1 staat. En als PSV een goal maakt, is het voorbij. Nou, vorige week maakte PSV dus veel uh, indruk. Filip Cocu, uh, Cocu had toen veel waardering voor de tegenstander. En van die mening is hij ook uh, na vorige week niet afgeweken. Nee, we hebben een uitstekende wedstrijd gespeeld en uh, verdiend gewonnen. Maar dat betekent niet dat ik nu anders tegen, uh, tegen Zilte Wagenmaak kijk. Nee, we blijven nog steeds een gevaarlijke ploeg met invellen, goede spelers. En zeker voorin, die, uh, ja, die op elk moment kunnen toeslaan dus. We zullen wederom uh, heel scherp moeten zijn. Ja, Philip Cocu, ik heb een beetje de indruk dat hij dit wel moet zeggen. Heb jij dat ook niet? Ja, ik heb nog nooit een trainer gezien die op de vooravond van een wedstrijd... in de persconferentie, liefst nog in het buitenland, ook zei... goh, we spelen nu tegen tegenstanders die kunnen er werkelijk helemaal geen pepernoot van. <laughs> uh, het viel mij eerlijk gezegd niet mee hoor, Zulte. Nummer 2 van België had ik meer van verwacht, viel me echt tegen. Uh, ik heb naar de wedstrijd gekeken in de competitie die Zulte gespeeld heeft... afgelopen weekend tegen Kortrijk, die winnen ze met 1-0... Uh, maar ook met meer geluk dan wijsheid. Dat was een, een burenruzie. Die plaatsen liggen 10 kilometer van elkaar af. Mm -hmm. uh, dus dat zat wel wat extra spanning op. Uh, maar als ze die met één in gelijk spelen... of desnoods met twee in verliezen... dan mogen ze eigenlijk ook niet veel mopperen. Mm -hmm. Dus ze staan in de competitie goed hebben, 6 op 6, zoals de Belgen dat zo mooi zeggen. Maar het, het valt mij niet mee. Ik denk dat daar gewoon te weinig kwaliteit in zit om PSV echt lastig te maken. Ja, en misschien wat te veel ruzie. Amman, scheurs in België, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Ja, uh, vorige week uh, ging het om de aanvoerdersband van David de Vouw. Nu is uh, Olafur Coulasson boos op de trainer. Wat is er toch allemaal aan de hand, allemaal? Ja, kijk, dat zijn de groeipijnen van een club. Die club is uh, vorig seizoen tweede geworden. Fantastisch jaar gespeeld. Maar dat is allemaal niet zo makkelijk om die lijn door te trekken. Bovendien uh, is daar een uh, nieuwe sterke man in de club. Die meneer heet De Kuiper. En die heeft er alles aan gedaan om Torgan Hazard bij de club te houden. Je kent Eden Hazard bij Chelsea. En Torgan is de jongere broer. En die uh, was vorig jaar bewaardig. En die is ook uh, trouwens onder contact bij Chelsea. Die was uitgeleend. En Wargem had hij heel graag gehouden en ze hebben aan die makelaar van Torgin Nazar onwaarschijnlijke toegevingen gedaan. Dat gaat jullie zeker vermaken, dus ik ga er een paar opzommen. Hij moest aanvoerder worden, dus die jongen is 20 jaar. Ja. En hij moet alle vrij, vrije trappen nemen en alle strafschoppen ik weet niet of je ook de hoekschoppen moet trappen dat is niet, niet doorgegeven maar dus dat is afgedwongen uh, door die makelaar bij de club, de trainer ging daar blijkbaar mee akkoord, ja je begrijpt dat dat een, een kleedkamer helemaal gek maakt ja. als er één speler tussen zit dat mag dan ook de beste zijn die dat soort uh, voordelen krijgt en dat heeft uh, al uh, twee weken lang gezorgd voor ruzie in die club net voor die wedstrijd in Eindhoven werd dan bekend dat de Vauw, die heeft dus vijf jaar Roda gehad en vijf jaar Sparta dus jullie kennen die nog wel, die moesten aanvoeren inderdaad afgeven aan Hazard. Dat viel heel slecht in de groep en dat gebeurde dan net de dag van die wedstrijd in Eindhoven. Dus het is een club waar het wel aan alle kanten rommelt op dit ogenblik. Daar is dan toch nog één goede kant aan het verhaal voor hen. Ze hebben een jonge Braziliaan, Malanda, 18 jaar. Die heeft vorig jaar een heel sterk seizoen gespeeld. Die heeft niet in Eindhoven meegedaan omdat hij een onmin leefde met de club. Die wilde namelijk vertrekken. Intussen is dat geregeld. Die is verkocht aan uh, Wolfsburg. ...uit de Bundesliga, maar die mag nog zes maanden spelen voor Zulte ...en die gaat dus morgen op het veld staan. Trouwens, vorige zaterdag speelde die al zijn eerste wedstrijd. Dat wordt toch wel een duidelijke versterking voor Zulte Waregem. Ja. Of ze daarom uh, PSV uitschakelen, dat ga je mij niet horen zeggen. Nee, want het, het, is, een, het is echt een bende, om het maar even op zijn Nederlands uh, te zeggen daar. Iedereen rolt met iedereen uh, over straat, zo lijkt het. Wat voor invloed heeft dat op de prestatie van de ploeg, al die onrust? Ja. Ja, heel veel, hè. want je ziet dat die sterke man, de Kuiper, dat die zich eigenlijk met het sportieve begint te moeien. Dus als ik net die voordelen voor Hazard opzonde, ja, dat, dat is wel heel kwalijk in hun ploeg. Hè. En uh, daar wordt heel veel over gepraat. Elke dag uh, heeft de pers daar wel een been aan om aan te knagen. Ja, dat betekent dat er geen enkele rust is in die club en dat ze ook ondermaats presteren. Dat is ook een eind overgebleken. En zoals Bas zegt ook vorige week, die mensen halen niet het niveau van vorig seizoen. Verre van. Ja. Uh, uh, die Skullason waar we het net over hadden, hè? die, uh, die Soboosjes, doet hij ook mee? Ja, dat is niet bekend. Dat zullen we morgen pas zien, want die trainer zit ook met een probleem. Omdat die had eigenlijk skulasson vorige week een basisplek beloofd. Uiteindelijk werd dat uh, twee uur voor de wedstrijd uh, veranderd. Ja, dus die is daar niet over te spreken. Die is ook boos. <laughs> Ik denk... Ik denk dat die trainer nu wel even wacht met zijn uh, proef bekend te maken. Ja, of de voorzitter zo, wacht er even mee. Zelf, dus, ja, die, zo, die, die trainer staat zelf ook niet zo sterk... want die heeft dus toegestaan dat de aanvoerdersband van de Vrouw... werd afgegeven aan Lazare. Dus hm. die is eigenlijk ingegaan op de wensen van die makelaar. En dat is natuurlijk toch te gek voor woorden. Ja, dus de trainer die, uh, waarvan, uh, die, wordt beïnvloed door de makelaar en, en door de voorzitter. Het is ja. allemaal wat. En dan ook nog de fans... Die helemaal niet blij zijn, want die moeten dan in Brussel... in het stadion van de aartsrivaal. Hoe valt dat... Ja, kijk, uh, Robert, er is geen keuze, want uh, het stadion van Zulte waregem voldoet niet aan de normen. Uh, 30 kilometer verder ligt een heel nieuw stadion in Gent. Uh, maar ja, die willen die, uh, die buren van Waregem liever niet zien spelen bij hen, want Gent heeft naast Europees voetbal gegrepen. Uh, club Brugge zegt, wij hebben niet genoeg politie en uiteindelijk moeten ze naar handen leggen. Dat is dan toch uh, een uurtje rijden en die, die zeggen dan, ja, je mag bij ons komen spelen. Dat is natuurlijk pijnlijk voor een club die uh, in de Champions League, aantreed, dat ze niet op eigen veld kunnen spelen. Ja. Dat betekent ook, wat ik net zeg, dat zijn de groeipijnen van een club... Die, ja, die, die probeert mee te doen bij de top. Ja. En roerige tijden dus voor uh, Frankie Durie, uh, de trainer. Uh, het was even zoeken naar wat lichtpuntjes, maar hij heeft er toch wat gevonden, geloof ik. Er is één, een zeer positief uh, punt aan de, aan de heenmatch. Dat is dat het maar 2-0 is. Dus als je maar 2-0 verliest, dan heb je kansen. Procent maakt voor mij niet uit. Het heeft te maken, als je in het begin van een partij een doelpunt kunt maken, dan stijgen je kansen. Dus op dat vlak uh, hangt het ook een beetje af hoe, hoe goed we ons voelen in de wedstrijd. Als we snel een doelpunt kunnen maken, dan kunnen we in de match komen. Dan kunnen we geloven in onze kansen en dan stijgt ons percentage. Ja, dat is een antwoord dat ik ook had kunnen geven. Volgens mij. Een, ja, wat een, moet echte... die, ja, wat moet, wat <laughs> wat moet iemand moet die anders tellen? zeggen? Ja, nee, is dat zo? Nee, maar even reëel, wat zijn de kansen? Hoe denken ze in België erover? Ja, kijk, zij hebben natuurlijk enige hoop met die Malanda. Maar wij zien ook allemaal dat die ploeg de voorbije weken echt ondermaats gepresteerd heeft. Gaat dat in één keer veranderen? Dat is de grote vraag. Als ze de lijn doortrekken van de vorige twee weken, ja, dan hebben ze eigenlijk geen kans. Maar een wedstrijd moet gespeeld worden. Je weet nooit. De, is essentieel is wel, wie maakt het eerste doelpunt? Is dat van PSV? Dat heb je net gehoord. Ja, dan is het eigenlijk uh, is het verhaal over. Ja. Maakt ze het mijn eerste doelpunt? Ja, dan kan het natuurlijk nog altijd. Dat weet je. Ja. In feite is dat wel bepalend. Nog even naar Bas. Uh, Jisung Park, is dat rond? Kan die spelen? Nee, nee, dat uh, sowieso niet. Uh, het, het verhaal is nu als volgt. Dat PSV wilde die natuurlijk overnemen... Uh, lees kopen van Queens Park Rangers. Dat gaat niet door, maar ze gaan hem nu huren. Dus hij komt wel, maar dat is uiteraard niet uh, hmm. meteen geregeld. Maar hij komt wel. En dat heeft ermee te maken dat PSV een salarisplafond heeft... Uh, die willen, ik geloof, maximaal een miljoen aan salaris betalen. Nou, park verdient in Engeland wat meer. En toen heeft Queen's Park gezegd... nou ja, dan betalen wij wel weer een stukje mee. Dan zijn wij uiteindelijk toch nog goedkoper uit. En dan willen jullie hem wel huren. En dan zijn wij van het probleem af. En als hij dan volgend jaar plotseling toch nog heel goed was... dan kunnen wij hem weer verkopen. Ja. Dus hij komt, maar ze huren hem. Ja, ja, ja, duidelijk. Uh, als we even over die wedstrijd heen kijken, tot slot... Uh, dan komt er volgens mij een, een pittige tegenstander uit uh, de hoge hoed. Uh, de, is daar al op te speculeren wie dat zou kunnen nou, zijn? Dat hangt er nog maar zo vanaf. Want uh, PSV uh, weet nog niet zeker of ze in die play-off-ronde. Gesteld dat ze zult de wagen verslaan. Want er uh, is een spreekwoord over een beer en een huid. Uh, hm. uh, de, de, de, dat hangt er dus vanaf of ze geplaatst zullen zijn. Uh, en dat hangt er weer van af of twee clubs... daar moet eigenlijk iedereen maar op gaan letten morgen... Lyon mm -hmm. en Zenit mm -hmm. uh, zich voor die playoff-ronde plaatsen. Als een van die twee uh, wordt uitgeschakeld in deze voorronde... dan is PSV geplaatst en dan ontloopt PSV, Arsenal, Schalke, Milan... Um, dus dat zou wel uitkomen. En dan komen ze te spelen tegen bijvoorbeeld Metallist Kharkov of Venerbahce of Real Sociedad. Ja. En dan ziet de wereld er misschien wat rooskleuriger uit. Maar ja. uh, mocht het nou zo zijn dat Lyon en Zenit zich gewoon plaatsen voor die playoffs... dan krijgt PSV dus automatisch één uit dat rijtje. Namelijk Zenit, Lyon, Arsenal, Schalke, Milan. En dan wens ik iedereen een eind over heel veel sterkte. Zo is het. Goed, nou eerst morgen maar even afwachten. Dankjewel allemaal in België. En dankjewel Bas. Ja, Graag gedaan. Foto en hold the line. 3,5 minuut duurt het maar. Zo'n plaat die eigenlijk gewoon 5,5 minuut zou moeten duren. Maar goed, het is niet zo. Twente heeft zich uh, versterkt met uh, Luka Djordovic. De spits uit uh, Montenegro wordt uh, gehuurd van Zenit Sint-Petersburg... de club waar we het net over hadden. Hij is dus 19 jaar, maakte vorig jaar met Montenegro zijn debuut... in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino... waarin hij gelijk uh, tot score kwam. Het is bijna kwart voor elf... Uh, toch wel een triest bericht vanuit uh, Engeland. Want uh, de Engelse voetbalclub uh, Coventry City verkeert op de rand van de afgrond. 130 jaar. Zo oud is die club al. Uh, uh, de financiële uh, problemen zijn toch behoorlijk groot. Zo groot zelfs dat de befaamde club uit de industriestad Coventry dreigt te verdwijnen. Ik ga erover praten met Arjen van der Horst. Arjen, laten we maar eens beginnen. Waar is het misgegaan met uh, Coventry City? Ja, zo klassiek de naam Coventry City is, zo is ook het verhaal waarom deze club ten onder gaat ook klassiek. Want het is toch wel uh, ja, menig club uh, overkomen de afgelopen jaren. Te veel geld geleend, te veel dure spelers gekocht met te hoge salarissen... Ja, en dat konden ze gewoonweg uh, niet langer bolwerken. Dat begon eigenlijk twaalf jaar geleden al toen Coventry degradeerde... naar de championship, hè, de tweede divisie van het Engelse voetbal. Ze kregen toen nog wel een golden parachute mee. Hè, tientallen miljoenen van de Premier League... om de landing wat zachter te maken in de degradatie. Maar ja, de club bleef gewoon schulden maken. En toen kwam ook nog eens... De financiële crisis van 2008. Geen bank die meer geld wilde lenen. Schuldeisers die een centen terug eisten. Ja, en toen ging ook de geldkraan definitief dicht. En tot overmaat van ramp. Ze degradeerden vorig jaar nog eens. naar een nog lagere divisie. Nog minder inkomsten. En daarom steven ze nu af op dit uh, faillissement. Ja, nou ja, goed. Het degraderen is nog tot daar aan toe. Dat, dat kan gebeuren. Maar er moet toch iemand op een gegeven ogenblik uh, hebben gezien van... dit gaat niet goed, we moeten ingrijpen. Ja, maar dat, je ziet dat wel bij veel uh, Engelse clubs die uh, in zulke problemen verkeren... dat ze toch echt een bord voor de kop hebben. En wat de situatie voor Coventry extra moeilijk maakte... was het hele gedoe rond hun stadion. Uh, bijna 120 jaar speelden ze in, op Highfield Road. In 2000 hadden ze grootste plannen voor een spectaculair stadion met 45.000 zitplaatsen. Nou, die plannen moesten ze snel bijsnellen na de degradatie werd een aanzienlijk kleiner stadion. Maar zelfs dat konden ze niet financieren. En nu, tot voor kort inmiddels, uh, huurden ze dit stadion. En zelfs de huur kunnen ze inmiddels niet, niet meer uh, betalen. Coventry City heeft daarom besloten... om de thuiswedstrijden te spelen in Northampton. Nog kleiner stadion... Ook nog eens op 55 kilometer afstand van Coventry. Maar ja, de eigenaar van het stadion in Coventry... die laat dat niet zomaar gebeuren. Die eist dat de club gewoon in Coventry blijft spelen... en de achterstallige huur betaalt. Inmiddels 1,5 miljoen euro. Ja, Coventry heeft simpelweg het geld niet om daar te kunnen voetballen... en dus grote problemen. Ja. Ik kan me nog herinneren dat... Uh... Uh, de, gewoon 40.000 seizoenkaarten werden uh, verkocht aan, aan de supporters. Het was toch een club die heel geliefd was. Ja, die nog is, steeds is dat... geliefd, maar die seizoenkaarten dat gaat niet zo goed. Uh, 300, uh, daarop staat de te teller nu. En dat heeft dus echt puur 300, te maken... 300, Je zegt echt 300? 300, helemaal. ja. ja, ja, ja. Ik verhaal. bedoel, ze hebben nog steeds vele fans, hoor. Dat, dat moet je niet vergeten. Ik bedoel, uh, je noemde het al. Uh, deze club is in 1883 opgericht, bestaat 130 jaar... Binnenkort is er een jubileumwedstrijd. Voor die wedstrijd hebben zich inmiddels 10.000 fans aangemeld. Dus er is nog wel degelijk steun voor deze ja, toch wel iconische naam. Alleen niemand zit te wachten om thuis wedstrijden en thuis met aanhalingstekens in Northampton te gaan spelen. En ook dus de trouwe fans niet. Nee. Ja, financieel zeg je al uh, een, uh, ja, een slechte bedoeling daar. En uh, sportief gaat het ook niet goed, hè? Ja, sportief en financieel, dat gaat bijna hand in hand. Uh, ja, omdat via faillissement dreigt, heeft de Engelse Voetbalbond uh, besloten... voor het begin van het seizoen alvast 10 punten in mindering... Het, het, uh, de tien punten af te trekken. De eerste wedstrijd afgelopen weekend die werd al verloren van Crawley. Dus dit gaat zonder twijfel een van de moeilijkste seizoenen... worden uit die hele lange geschiedenis van uh, Coventry City. Ja, willen er überhaupt nog spelers spelen? spelen? Ja, dat is maar de vraag. Hè. Waarom zou je, uh, zou je je verbinden aan een club... Ja. waarvan dus uh, niet zeker is of ze überhaupt je salaris uh, kunnen betalen? Uh, bij de fans zie je wel dat die uh, ja, toch wel de moed erin houden... Uh, ook al waren ze natuurlijk woedend over die verhuizing naar Northampton. Maar ja, dit is een stad met een hele lange geschiedenis in de auto-industrie. Dit is de stad van Jaguar, Land Rover, nog vele andere Britse automerken. Van de taxis ook toch? B zwarte taxis worden hier geproduceerd nog steeds. Echte arbeidersstad. En je ziet juist in dit soort steden dat een voetbalclub... een prominente rol heeft in dat sociale leven. En dat is nog steeds zo. En die, die fans, ja, misschien wel tegen beter weten in... hopen dat het nog goed komt. Ja. Maar ja goed, 130 jaar bestaan ze al. Uh, wordt dat gevierd eigenlijk? Het dat wordt gevierd, ja, met de jubileumwedstrijd. En uh, daarmee hopen ze ook weer nieuwe inkomsten te genereren. Maar ja, een lange geschiedenis en een beroemde voetbalnaam... zegt niet alles. Want kijk maar eens naar Glasgow Rangers... die na een faillissement ook vier divisies omlaag duikelden... Ondanks al die problemen zijn er nog steeds wel investeerders die geïnteresseerd zijn. Uh, de Coventry Telegraph, dat is de plaatselijke krant daar... die meldde eerder deze zomer dat een Chinees consortium een bod wilde uitbrengen. Er is wel één probleem. Een overname kan pas doorgaan als de eigenaren van het stadion... hun claim op die achterstallige huur opgeven. En daar wordt nu druk over onderhandeld... Om dat eerst op te lossen. En als dat is opgelost. Ja, dan mogelijk is de weg vrij voor een bod. En mogelijk is Coventry dan gered. En waarom is dat? Waarom moet, waarom moet dat eerst uh, die achterstallige huur betaald worden? Omdat dat een claim is die de eigenaren van het stadion op Coventry City hebben gelegd. Dat hebben ze via het Britse High Court uitgevochten. Die zaak hebben ze gewonnen. Mm. Dat geld moet uh, Coventry dus eigenlijk geven aan de eigenaren van het stadion. Dat geld uh, heeft Coventry niet. En dat zouden dus eventueel investeerders moeten betalen. Maar ja, die hebben daar geen zin in. Die willen eerst dat deze kwestie uh, wordt opgelost... voordat ze uh, de club willen overnemen. Ja, dan voel ik gewoon op een of andere manier dat er... We hebben ook in, in Nederland wel, uh, niet bij alle clubs... maar ook wel bij clubs gehad, die dreigden om te vallen. Dan staat er toch weer iemand op met een zak geld. En uh, die... ik, ik, klinkt het klinkt bij jou een beetje door dat dat er hier ook wel in zit. Nou ja, maar dan, dan, dan zijn ze toch wel echt afhankelijk geworden... van buitenlandse investeerders... Um, toen, toen het een, uh, ja, vijf jaar al niet zo goed ging, hè, zo rond 2005... toen zag je nog dat de gemeente insprong. Die nam toen uh, de bouwkosten van het stadion over. Dat is later geprivatiseerd en ging naar een uh, bedrijf... en die verhuurde het dan weer terug aan Coventry. Dat soort uh, constructies waarin de gemeente uh, soms ook voor, soms voor een symbolisch verdrag... Uh, het stadion overneemt of terugverhuurt... Dat, die tijden zijn echt voorbij. Hè. We, moeten, we leven nu in een land met draconische bezuinigingen... waar gemeentes een kwart van hun budget hebben moeten inleveren. Dus ja, je moet echt kijken naar het buitenland. En die zijn er wel degelijk, hè, zoals die Chinezen... Uh, om, om, uh, om zo'n club te kunnen redden. Maar het is niet meer zo makkelijk als uh, vijf, tien jaar geleden. Ja, ja. Nou ja, goed, we moeten het zien. Martin Jol heeft er nog gespeeld, hè? Patrick van Martin Abel. Jol, Ruud Keizer. Arjan de Zeer nog ja. uh, recentelijk. Het was de laatste die daarvoor speelde. Dus ook wel een club waar uh, toch menig Nederlands speler gespeeld heeft. Ja. Wanneer valt het uh, de definitieve woord uh, hierover? Um, ja, sluit... Vooralsnog, uh, de FE, de en dat is namelijk wel merkwaardig, omdat Coventry. Uh, van de rechter heeft te horen gekregen dat ze dat geld moeten terugbetalen. Geld dus dat ze niet hebben. Terwijl de Engelse Voetbalbond gewoon zegt... Ah, jullie mogen gewoon in Northampton spelen. Die hebben wel toestemming gegeven. De competitie is begonnen. Uh, dat loopt in ieder geval... En het, het is echt wachten op die onderhandelingen tussen Coventry City aan de ene kant en die eigenaren van dat stadion. Want die zijn echt cruciaal in deze hele problematische situatie voor uh, de voetbalclub. Nou, hopelijk is, valt er nog wat te redden. Uh, dankjewel Anjan van der Horst vanuit uh, Engeland. Tien minuten voor elf, NOS langs de lijn. De WK Atletiek. Dat begint uh, een enorm evenement. Het begint zaterdag en wordt gehouden in uh, Moskou. We gaan straks vooruitkijken. En dat doen we met een van de deelnemers, Daphne Schippers. you're made for a world full of wonder a sunrise every day a sunrise every day you feel the hope in the back of your soul you feel the red where the rivers go you swim through the clouds wonder the sunrise every day the sunrise Sunrise every day. Vennebache heeft zich geplaatst voor de playoffs van de Champions League. De Turken wonnen op eigen veld met 3-1 van Red Bull Salzburg. In Oostenrijk eindigde de eerste wedstrijd vorige week in 1-1. Salzburg kwam nog wel op voorsprong. Maar toen nam Dirk Kuijts zijn ploeg bij de hand. Met twee assists had hij een groot aandeel in de overwinning. En ook uh, het Bulgaarse Ludo Gorets bereikte de play-offs. In Belgrado werd Partizan met 1-0 verslagen. Nadat vorige week al met 2-1 was gewonnen. Lyon won ook uh, de tweede wedstrijd van Grasshoppers. Dus ook Lyon heeft zich geplaatst. En dat zou dus wel eens uh, de tegenstander van PSV kunnen worden. Eerst morgen maar zelf zien te winnen. Dan de weken atletiek, ik beloofd. Zaterdag in Moskou gaat het beginnen. Daar heeft Nederland twee troeven op de Zevenkamp. Nadine Broerse en Daphne Schippers. Voor Schippers verliep de voorbereiding op de WK vrijwel vlekkeloos. Alleen een val op de NK op de 100 meter horde vormde een smetje. Jan-Kees van der Kun neemt met Schippers door hoe ze ervoor staat. We hebben net de NK gehad, op naar de WK. Met wat voor gevoel ga je daar naartoe? Nou, Eigenlijk gaat het heel goed. De trainingen lopen lekker. Ja, de wedstrijden gaan goed. Helaas NK niet helemaal, maar eigenlijk wel met een goed gevoel. Ja. ja, dat was ook de reden waarom ik mijn vraag zo begon. We hebben de NK net gehad. Uh, daar kijk je natuurlijk niet heel tevreden op terug. Nee, nou ja, ik heb één goede race gelopen, dicht bij mijn PR. En uh, heel erg op ontspanning. En ja, de finale helaas uh, gevallen. Maar op zich uh, maak ik me daar niet heel veel zorgen om. Nee, want, logische vraag is dan, uh, is de vorm wel goed? Ja, heel goed. Ja, kijk maar naar mijn 100 meters. Dat, uh, en dat denk ik dat ik heel goed om kan zetten naar de meerkamp. Dan gaan we naar het WK kijken. Uh, wat is daar mogelijk? Ja, dat is lastig te zeggen. Het blijft een meerkamp. Dus uh, het ligt ook aan wat, wat anderen doen, wat de omstandigheden zijn. Maar daar heb je allemaal geen invloed op. Dus uh, ja, ik hoop gewoon uh, mijn punten totaal te verbeteren. En uh, in top 8 is toch wel, moet wel uh, mogelijk zijn, mits het allemaal uh, een beetje oké okay gaat. Is top 8 is dat niet te behoudend ingeschaald? Nee, nee, ik denk dat dat een reëel doel is om, om dat gewoon te halen. En, en Ik kan wel zeggen dat ik voor een andere plek ga, maar je gaat toch altijd om zo hoog mogelijk te eindigen. Dus ja, top 8 is denk ik een mooie positie. Ja. Hoe ga je dat tot stand brengen? Je zegt uh, een hoog punt totaal, waar zit je dan aan te denken? Ja, ik kom mijn eigen persoonlijk record verbeteren. En, uh, dus dat is uh, in ieder geval over de 63 uh, een beetje heen en uh, ik hoop wat meer maar het is belangrijk dat ik vooral een stabiele kan neerzet want dan komen de punten vanzelf wel. Ja, welke onderdelen staan er goed voor? Ja, de, de 200 natuurlijk uh, in ieder geval de 100 gaat goed dus ik neem aan dat de 200 ook goed gaat uh, verspringen gaat erg goed de laatste tijd daar kan ik nog wel wat uh, leuke punten ophalen uh, eigenlijk gaat alles, loopt alles wel, wel oké okay. Zelfs zoals, met minder onderdelen zoals speer dat loopt in de training de laatste tijd ook goed dus ik hoop dat dat ook een keer eruit komt dat zou betekenen dat er echt iets uh, moois mogelijk is. Wie weet, dat zullen we daar al zien. Kijk je dan stiekem ook nog uh, of je de beste Nederlandse bent of maakt dat niet uit? Nee, dat is niet interessant. Uh, je bent bezig met jezelf. en, en uh, nadien is natuurlijk de andere concur is een concurrent, maar het is gewoon een van de concurrenten die daar ook rondloopt. en We kunnen goed met elkaar opschieten en uh, we zien het wel. Ja, dat, uh, dat is helemaal niet belangrijk om daar druk om te maken. Nee, zeker niet. Daphne Schippers, voor wie de WK atletiek maandag beginnen met de Zevenkamp. Tot zover NOS Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen, gepresenteerd door John Janssen van Galen. Goedenavond.